Ondanks het uniform advies zei minister opstelte gisteren dat niemand anders hoeft te leven dan normaal. In de Indonesische provincie Aceh staan vanaf nu stokslagen op homoseks. De straf kan oplopen tot 100 stokslagen. In het conservatieve deel van het eiland Sumatra is een deel van de sharia ingevoerd, de islamitische wet. De wet werd unaniem aangenomen door het parlement van Aceh. Ook mensen die vreemd gaan, gokken of alcohol drinken kunnen stokslagen krijgen. In de originele versie van de wet werd ook nog over steniging gesproken, maar dat is onder druk van de Indonesische regering afgezwakt. De politie in Hongkong heeft zeker 13 demonstranten opgepakt tijdens een betoging van studenten en scholieren tegen de Chinese bemoeienis met verkiezingen in de voormalige Britse kroonkolonie. Bij de gevechten zijn zeker 28 betogers en agenten gewond geraakt. Demonstranten dreigen volgende week het financiële hart van Hongkong plat te leggen.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 met nu goede morgen time flies en het seems to me the older ones get the history. I'll walk anywhere I like, thanks for the fight A kind of you bye bye. She said I That's quite bizarre, cause I don't know where I'll go So tell me where I'll be In 2014 That feels or may seem to me much older than they're given age to see. There's less than meets the eye. The spirits gone, feel free to live bye-bye. She said Ja. We zijn binnen. Goedemorgen Zandvoort. Op deze mooie zonnige dag van een ons wel beloofd mooi weekend, denk ik. Althans van het weer wordt het heel erg mooi. We zijn in Hotel Hoogland. Uh, er zijn al wat gasten bij ons die al binnen zijn komen vliegen. Ook mensen die toevallig niet zijn komen vliegen, maar dat maakt niks uit. Welkom. Naast mij zit uh, Pieter Jouwstra. Gezellig, Pieter, dat wij ja, vandaag uh, samen ik presenteren. Ik Lijkt me... Een, we gaan het gewoon leuk doen. En u hoort de stem van Irene. Goedemorgen. Irene. Ja. De techniek is vandaag in handen van uh, Daniel Lefferts. Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen. De redactie was in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie was van Gerry Rutte. Uh, nou, de ja, presentatie... En, en de uh, koffie, die de is, koffie. is heerlijk. Oh, pardon, de koffie. Yvonne Roosendaal. Goedemorgen, Yvonne. En ja. wat fijn dat je weer koffie voor ons inzet en, en wat goed. en thee en, wat, en water en zo. Dat Hotel Hoogland altijd die koffie gratis beschikbaar stelt. Ja, dat is, dat is heel erg fijn. Ja, het is Inderdaad. echt gezellig zo. Maar goed, we gaan het even hebben over de onderwerpen die we vandaag hebben. We beginnen, en hij is al bij ons aan tafel aangeschoten... met Albert Rechterschot, pardon. De directeur van uh, Pluspunt uh, in Zandvoort, uh, Zandvoort Noord. Uh, het hart van Zandvoort, ...zeggen wij dan ook met pluspunt. Daar gaan we met hem praten over de, de maandelijkse... ...het is de maandelijkse update. Ja. Daarna? Ja, Theo van der Laan is aanwezig. En als ik zeg Theo, dan zeggen we Hema... ...dan zeggen we Warme Worst... ...dan zeggen we Tom Pouze en dergelijke. <laughs> en Theo die komt er uitgebreid over praten. Maar en, ook, maar ja, ook. Oh ja, de Lions, de, daar is hij voorzitter van. En hij heeft een evenement... ...en daar gaat hij, wil hij ook over praten, dat heet... Culture at the beach. Precies. Uh, daarna uh, is uh, Belinda bij ons uh, die ons uh, gaat uh, bijpraten. Althans, we gaan het erover hebben. Over die uh, dingen daar uh, die we niet willen hebben, zeg maar, voor de kust. Windmolens, ja. Ja, dankjewel. We dat. Ja, ik wilde het niet zeggen. Het zijn stuk. Ook... <laughs> ja. Maar goed. Dan hebben we een kleine pauze van het journaal. En uh, na het journaal uh, komt uh, mijn grote vriend, nou ja, mijn grote vriend, uh, onze grote vriend Theo Verburg praten over Shantycor. Daar zien jij in mee, hè? Ja. Ja, ja, ja, Ik heb gisteren geoefend. Dat hoor je aan mijn stem. Die is al ja. een beetje schor aan het worden. Dat moet ook. Ja, moet je nog? Helemaal goed. En daarna, ja, daarna krijgen we een bijzondere vent. Ene Philip Minnebo. En dan zegt u misschien: wie is dat? Wel, hij is het buitengewoon raadslid, zojuist geïnstalleerd voor Gbz, gemeentebelangen Zandvoort. Ja. En daarna komt uh, Marijke van Wonderen en Majo van der Linden. En zij komen praten over de. op. Uh, de volgende korendag. Dat is op uh, 4 oktober. De beestachtige korendag. Ja, een hoop dieren. Ja, een heleboel uh, gezelligheid wordt het. Maar, maar we goed, beginnen nu. We beginnen met Albert. Goedemorgen, Albert. Goedemorgen. Ja, eh. Uh, Landlos, Pieter. Ik, ja, had, uh... ik, ik, heb, ik heb me helemaal voorbereid op pluspunt. Uh, want het is ongelooflijk wat jullie allemaal doen. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? We hebben op dit moment zo rond de 200 vrijwilligers. 200 vrijwilligers, ja. dat is waanzinnig. Ja, daar Want, zijn we ook heel blij mee. Daar zijn en we toe... ook heel zuinig op. Want af en toe kom ik eens even binnenlopen en dan kijk ik... en dan zie ik overal zie ik mensen lopen. Ja, ja het, is een hele, het is een hele drukte van belang. En dat, uh, ja, dat wordt eigenlijk alleen maar steeds meer in de laatste periode. En als je dan uh, de activiteitenlijst ziet... Die is ook waanzinnig. Ja. Hoe, dat krijg je heel dat, veel. hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, opbouwen in de loop van de jaren. Zo doe, zo doe je dat. En proberen mensen te vinden die iets willen gaan doen. En ja, als daar een activiteit uit voortkomt. En mensen kunnen dat zelf doen, dan moeten ze dat ook vooral zelf doen. En zo bouw je het langzaamhand door. Maar neem nu de afgelopen week. Drie evenementen. Een mobiliteitsdag in Unicum. Pluspunt. Ja. Uh, we, doen het, we doen het bijna het nooit alleen hè, dat soort zaken. Altijd hey, met samen. Pluspunt pakken. tegen. Ja. Ja. Dat willen we ook. We, willen, we vinden uh, hart voor Zandvoort, maar we willen ook in het hart van Zandvoort zitten. En in sociale opzichten geval. We willen graag dat, uh, dat we wat betekenen kunnen voor de, voor de samenleving hier in Zandvoort. En dat vinden we onze opdracht. Dat, en daar worden we ook voor betaald, vind ik. Dus dat schept verplichtingen. En we doen ons uiterste best om dat waar te maken. Er is dus één uh, ding wat ik niet snap. Ja. Dat is als ik bloed moet prikken en ik <laughs> sta daar voor het gebouw. Achter op papier staat pluspunt. Ja. En dan kom ik voor het gebouw en dan staat er ook Zandvoort. Ja. In. Nou ja. ben ik wel goed hier. Ja, nou, daar bent u niet de enige in die daar een last van heeft, van die, van die verwarring. Uh, ook Zandvoort is, uh, het, het verschil met pluspunt is dat ook Zandvoort is de naam van een samenwerkingsverband. En dat samenwerkingsverband daar zitten wij zelf natuurlijk in. Maar er zitten ook Nieuw Unicum zit erin, het RIBW zit erin, de KEI zit erin, de gemeente uh, ja, en AMIE. Dus we, we hebben daar echt een grote... En zorgbalans? Nee, zorgbalans zit daar niet bij. Niet? Nee. Maar die zitten wel in het gebouw? Die zitten in het gebouw, maar die zitten niet in het samenwerksblad. Oké. Okay. Dus uh, die, huren. Die, die, huren, ja, ja. die huren bij ons. Dat is dus net zoals wat... als context. En binnenkort uh, Schipio, die, die komt ook bij ons uh, een deel van de praktijk uh, uh, uitvoeren. Dat de gaat, arts? De arts, ja. binnenkort. Voor, uh, komende week uh, gaat dat ze een beslag krijgen. Dus ja, we proberen dat er van alles gaat gebeuren. En we hebben ook een voedselbank, doen we niet zelf. Maar de voedselbank, dat zijn vrijwilligers, die is, die is zo. we zorgen ervoor dus is dat er van alles gebeurt. Dus het is meer een gemeenschapshuis? Ja, en dan voor het liefst voor dat zoveel mogelijk mensen bij ons komen. En dat varieert van, als je bij ons komt kun je bij de verkiezingen terecht, maar ook bij de wijkagent of uh, op een spreekuur van vluchtelingenwerk of uh, nou, noem maar op, echt van alles en nog wat. Nou, dat willen we echte, ook. Dan is het echt een gemeenschapshuis. Ja. Dat is ook de bedoeling om dat te, ja. te doen. Ja, gemeenschapshuis hebben we hier niet meer, maar ja, die functie die proberen we wel te, uh, echt in te vullen en uit te bouwen. En op een gegeven moment lopen we tegen onze grenzen aan. En we, we, we willen eigenlijk ook, behalve daar in Noord, ook hier ja, aan de andere kant van, van het spoor willen we ook wat nodig uh, gaan doen. En dat doen we ook al wel, maar we zouden nog wel iets meer willen gaan doen. Maar goed, uh, ja, we kunnen niet alles tegelijk. Dat, dat, dat weer niet. We, maar we kunnen veel, wat maar we bijvoorbeeld, we... wat wil je dan nog meer gaan doen? Nou, we zouden ook wat, bijvoorbeeld nog wat meer activiteiten voor ouderen willen gaan doen. Want daar is afstand nog wel een behoorlijke, ja, kan een behoorlijk probleem zijn. Dus, dus we, zijn, we zijn voorzichtig hier eens bezig om te kijken of we daar iets mee zouden kunnen gaan doen. Maar dat is nog zo in een, in, in een vroeg stadium, daar kunnen we echt niks over zeggen. Maar dat je dan dus dat nog, dat nog veel strakke mensen gaat ophalen, zeg maar, om dan bij jullie te te komen. Ja, dat gebeurt al. Dat is het punt niet. Maar dat we bijvoorbeeld hier ergens op een locatie, hier, dat we ook activiteiten gaan organiseren. Dus dat mensen niet helemaal naar Noord hoeven te komen, maar dat ze bijvoorbeeld hier in ja, de ja, buurt ja. gaan zitten. Ja. Was, deze week was er een bijeenkomst in het Somvers Museum. Uh, hm. Oudere mensen werden opgehaald met busjes en die gingen naar het museum toe, kregen daar een uitleg over de Grand Prix, hm. uh, al dat soort activiteiten. Daar is gewoon behoefte aan. Ja, dat is ook zo. Even eruit, kopje thee, eh, ja. ja. advocaatje met slagroom. Ja, nee, dat, dat, dat zien wij ook. Dus dat ja. proberen we natuurlijk ook op te pakken. Ja. Dus ja, de uitdaging is om dat nog verder voor te zetten. En partners te zoeken daarbij. Want we zijn ervan overtuigd dat we het niet alleen kunnen. Nee. We nee, zijn we We samen dus, met hè, de... hebben natuurlijk de, de Zandstroom hier op de, ja. op de Tol. Nee, hoe heet je het? Uh, zeg maar. Torbeckstraat ja. ja. Ik ben altijd in de war met die namen daar. Omdat het allemaal een beetje anders loopt. Maar dat is natuurlijk ook uh, een plek hè, waar, waar mensen. Nou, is dat natuurlijk specifiek gericht op mensen. Ja, maar ook met de daar geheugen. zijn we in gesprek. Om te kijken of we daar niet eens een cursus van ons kunnen houden. Onze reguliere cursussen. Om er daar eens eentje te gaan houden. Om, te, om uit te proberen of dat niet wat uh, uh, ja, of dat aanslaat. En of ja, Want ja, die doet. ruimte is dan beschikbaar. Hè, ja. Na een bepaalde tijd. Ja, en dat, dus, dat, dus, dat daar is dus van ochtends. Dan zijn we nu aan het kijken of dat zou kunnen. Of ja. we dat kunnen gaan doen. Dus we zijn hier nog niet vol met activiteiten. Want als ik kijk naar wat jullie allemaal gedaan hebben. En hoeveel duizenden mensen daar bezig We hadden het er net over. Dat het dus alleen al bij Pluspunt zijn er al 200 vrijwilligers. Dat is natuurlijk waanzinnig veel. In heel Zandvoort zijn er zo ongeveer 1600. Dus we hebben er maar een achterdeel van. Dus het lijkt wel veel. Maar er zijn allerlei andere organisaties die ook heel Maar houdt het dan niet een keer op? Bijvoorbeeld ZFM is er ook zo een. We hebben ook heel veel vrijwilligers. Ja, <laughs> ja, nou, dat, dat mag er ook behoorlijk. Dat uh, ja. tikt aan. Dat is, dat maar op een gegeven prima. moment, ook je ruimte, dan zit je ruimte bezet. 24 uur. En dan... Nee, dat is niet zo. Nee, dat zit nog niet, nog niet... het zit nog niet vol. Oh, je hebt nee, wel mogelijkheden. We hebben nog steeds wel mogelijkheden. Ja, en we proberen dat ook. En we proberen, een van de dingen die we proberen is de activiteiten in het weekend wat verder uit te breiden. Nou is dat lastig omdat we, ja, onze subsidie is, is beperkt. En ja, de lichte nadruk ligt toch in. In, op de gewone door de weekse dagen. Ja. Maar we hebben al wel het een en het ander in het weekend uh, aan, aan activiteiten binnen. Maar, maar niet wat, op, op die manier zoals door de week. Wat iedereen herkent is de Belbus. Ja. Een van de meest fantastische uitvindingen. Ja, super. Ja. En dat voor een paar, paar dubbeltjes kan je gaan rijden. 75 cent per, per rit. Ja, maar het is geweldig. Want ik, woensdag, de marktdag hier in Zandvoort, dan zie je dus die belbus af en aanrijden, En die mensen die kunnen dan eindelijk gewoon lekker even een beetje rondstruinen daar. Ja. Het is gezellig en ze zien elkaar weer. Ze zien mensen die ze anders niet zien. Het is echt super. Die ja. belbus is echt ik, fantastisch. Ik heb twee jaar als chauffeur mogen rijden op de belbus. En ik herinner me nog steeds dat ik de laatste rit had en toen zei mevrouw hier heb je een kwartje fooi. <lacht> ik, heb er een voor. <lacht> ik heb op mijn knieën gelegen om te bedanken. <lacht> en die fooi die gebruiken wij weer om, ja. om, uh, ja. voor een fooienfeest, dus dat, ja. dat, uh, zo snijdt het mensen aan de andere ja, kant. Ja. Maar je hebt nog steeds chauffeurs nodig? We hebben altijd chauffeurs nodig, want dus af en toe haakt er weer eens weer iemand af. En dan Vakantie en Vakanties, dergelijk. dus we hebben altijd, uh, altijd mensen nodig die... Uh, en hoeveel we... tijd zijn ze daar dan mee kwijt gemiddeld? Door, doorgaans uh, rekenen we dan in, in dagdelen. Als je een, een dagdeel wil, nou, dan ben je echt daar een halve dag mee bezig. Van. Een ochtend of een middag. Dan ben je ochtend of een middag ja. ben je daar wel, wel mee bezig. En zo af en toe moet je dan nog eens even, voor je bijgepraat over nieuwe dingen die er dan zijn. Maar... Is dat dan alleen maar rijden in Zandvoort? Of gaat dat dan ook nog buiten Zandvoort? Het uh... is uh, Zand, de gemeente Zandvoort, dus Zandvoort zelf en Bentveld. En verder, ja. uh, we komen de gemeentegrens niet over. Oké. Okay. De deal, want als we dat gaan doen en je gaat ja, dan naar Haarlem de toe, dan, dan ga je een taxi vervangen. Ah, een taxi. Ja. Maar dan worden de wachttijden ook heel lang. Dus als je eens een keer een ritje dan zou hebben naar Harlem, nou dan ben je zo een half uur, drie kwartier kwijt. En in die tijd kun je niet iemand anders uh, zeg maar van zijn eigen huis uh, naar de winkel brengen. Maar hoe werkt dat dan met die mensen die dus die gaan naar de markt, hè? die worden afgezet bij de markt en spreken ze dan van tevoren af? Van, nou, dus die ik... spreken af met de chauffeur hoe laat ze weer ik, opgehaald worden. Ik wil over worden. een uurtje wel weer opgehaald ja, worden. En ja, daar en daar. Ik zit ja. op het bankje voor, ja. uh, voor de bank. De bank ja. bij de bank. De bank bij de bank. Of ja. ik sta bij de, uh, bij de supermarkt of uh, wat dan ook. Ja. Dat wordt afgesproken. Nou ja. Dat is maar het ook is zo dankbaar. Het enige is. Als je die oudjes in je bus krijgt. Ze praten. Ze praten. Ja. Ze praten. Want ik heb je vader nog gekend. En dan krijg je een houden. Ik heb een gegeven moment een bordje gehad van, van uh, niet praten met chauffeur. <laughs> want, uh, het is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Maar het voorziet in die zin natuurlijk ook in een, uh, in een behoefte. Hè. Mensen ja. willen graag contact hebben. Ja. En dat is prima. Ja, jij, jij liet net een schema zien trouwens... Hè, over de, de aantal contacturen die men heeft. Uh, ja. Ja. Dat, is, dat is echt onvoorstelbaar. Hier, 18.709 contacturen. Ja. Dan, dan moet ja. wel even wat over gezegd worden. Wat contacturen zijn. Als een beroepskracht uh, een bijeenkomst heeft. Waar twintig mensen op komen. Dan zijn dat twintig contacturen. Dus dat zijn niet de, de, de uren die een beroepskracht werkt. Want nee, zo... maar je hebt wel twintig mensen bedoel ik. We wel. hebben dan twintig mensen. Ja, ja. En als je dus een keer de klappers. In, in dit soort dingen zijn bijvoorbeeld. Als je een straatsbeeldag hebt. En er komen 200 kinderen. Ja. En dat duurt twee uur. Nou, dan heb je op. Dan, dan uh, vierhonderd van, van die uren te pakken. Ja. En als je eens een keer een cursusje hebt van vijf. Ja, dan is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dan heb je maar vijf. En dat is datzelfde werkenuur van een beroepskracht. Mijn petje af voor ja. de, het werk voor alle vrijwilligers. Oké, okay, dank Maar u wel. wat ga je nu doen in de komende weken? Ja, we, ik, heb een, een paar, ik heb een keuze gemaakt. Want we hebben een heleboel in huis. Ja. Uh, we hebben vandaag is het Burendag. Dat is een landelijke dag en dat wordt hier in Zandvoort aan meegedaan. Uh, de Bure Burendag is vanmiddag vanaf half twee tot een uur of vier. En dat uh, komt bij ons in het pand. Ook Zandvoort dan wel pluspunten aan de Vlemingstraat. Uh, Daar doen uh, wij niet alleen maar pluspunten aan mee, maar doet ook de, het RIBW doet mee, uh, AMI doet mee. De Duinroos uh, doet mee, want de, de, de, tuin, de nieuwe tuin bij de Duinroos die, ja. uh, die staat centraal. Zo, die is gegroeid. Ja, oh. dus daar gebeuren een heleboel uh, van dat soort zaken. Dus als mensen uh, willen komen kijken, men is van harte welkom. Half twee koffie, begint het. Koffie, koffie met gebak bij, uh, bij Pluspunt. Dan hebben we komende week op woensdag de dag van de ouderen. Dat is een internationale dag van de ouderen. En Hoe wij, oud moet je daarvoor zijn? Uh, wil je door ons uitgenodigd worden? Dan moet je 85-plussers zijn. Oké, okay, dat oh. hoef ik niet. Zijn wel lang niet de beurt. Nee, ik ben want, nog niet aan de beurt. Anders, anders is de groep veel te groot. Die kunnen we niet, ja. Dat kunnen we niet ja. aan. Dat is een grijze plaag hoor. Er zijn, er zijn 400 mensen in Zandvoort die ouder zijn dan 85. Ja. Zo. Dus die krijgen we gelukkig allemaal niet binnen. Want dat kunnen we niet bergen. Ja. Uh, en op die dag van de ouderen, dan uh, krijgen de kinderen van de chill-out. Dat zijn kinderen van groep 7 en de 8 van de Duinroos en, en, uh, en de Nicolaas school Die zorgen voor een high tea voor die 85-plussers. Oh, wat leuk. Dat Bij ons in En wanneer is dat? Dat is woensdag aanstaande, Aanstaan. woensdagmiddag van half drie tot 4. Oké. Dan hebben we een woensdag daarna... een. Activiteit. Moet je daarvoor aanmelden? Of nee, ja, ze hebben een uitnodiging gehad. 85-plussers die hebben een, een uitnodiging. uitnodiging gehad met uh, bordjes erop, met IT en dat uh, Die bordjes zijn ook gemaakt door de kinderen van de chill-out. En die zijn op de foto gezet. En dit is de uitnodiging die mensen hebben gehad. Dan uh, een activiteit die niet van ons is. Voor de af maar ik meld hem omdat ik hem erg belangrijk vind. Volgende woensdag de 8e, dus een week later, van s middags vanaf een uur of drie tot tot een uur of half acht is er een informatiemarkt over de veranderingen in de zorg. En uh, alle, uh, de transities zoals dat dan heet in de WMO, de thuiszorg. Wat er aan zit te komen. Wat er allemaal aan zit te komen. Ja, want dat is heel, wel wat. De gemeente organiseert dat. Het is bij ons. Er zijn een heleboel marktkramen met allerlei organisaties die wat informatie kunnen geven. Wij staan er zelf ook als pluspunt, maar ook Draagnet, AMI... Uh, context, mee, tandem, RIBW, passenwerk, nou, noem maar op. Een hele, een hele rij organisaties. En welke datum is dat? Dat is woensdag de achtste. Ach, Vanaf drie uur tot s'avonds half acht. Dus mensen die uh, werken kunnen aan, na afloop van hun werk ook nog bij ons terecht. Dan hebben we een, een paar cursussen te melden. We hebben iets nieuws voor ons. is uh, Een cursus Portugees. Ah. Mijn buurvrouw. Dus die. Uh, <laughs> dat, is, dat is Oza die dat doet. Ja, ja dat, is, dat is erg leuk. Dus we, we maken het nog maar even op attent als mensen dat willen. Het is een pittige cursus, want je moet echt een aantal uren per week moet je dan huiswerk maken. Maar Omdat zij je... is een erg leuke vrouw, dus ja. ik kan dat iedereen van harte ja. aanbevelen. En verder hebben we dan nog uh, uh, een cursus Patchwork en kilte. Die, die begint uh, volgende week vrijdag. Er is nog plek. Dus op de vrijdagochtend. Dat Portugees op een avond overigens. Ja. En dan hebben we nog... Uh, de, ik wil, wat ik ook nog wil doen is het, een cursus troostkleed maken. Dat uh, De bedoeling is dat mensen die uh, iemand naast zijn verloren... dan moeten we vaak nog wel eens de, de spulletjes opgeruimd worden, de kleding. En het kan dan helpen, is de gedachte, om van die kleding een, een mooi kleed te maken waar je dan troost kunt vinden dat je bezig bent met, ja, de, nage, nage met de nagedachtenis van je geliefde om, die, uh, op, om, ja, om daarmee aan de slag te gaan. En dat wordt dan ook een soort patchwork-achtig iets? Een beetje patchwork-achtige manier van, uh, ja, dat wordt het resultaat. Ja. Maar het is dus, wel bijzonder, vind ik. Het is ook. heel bijzonder. Ja, en, en ik denk ook dat dat voor heel veel mensen wel een hele goede manier is om... Uh, te afstand verwerken. te nemen, maar dan ook toch nog wat te behouden. Ja, en Want en dat iets, is het en natuurlijk werken. He? Ja, Let, letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, en het heel laatste mooi. wat ik uh, wil doen is een activiteit die niet zo heel erg uh, bekend is, maar dat is het Inlooppunt. Dat is een wekelijkse activiteit van Pluspunt in een Agatha-kerk. En dan kunnen mensen van 10 tot 12 gewoon gezellig een kopje koffie komen is drinken. Dat ook op woensdag. Dat is ook woensdag ook. Ja, dat, dat is een goede gehoord. combinatie met de markt vinden. Mensen Altijd ja. gaan, komen bij ons koffie drinken en gaan daarna naar de markt. En dan, uh, ja, er wordt even bijgepraat. Ja. En zo af en toe zijn er ook eens wat activiteiten, een lezing. Of komen de kinderen is even van de scholen, komen dan een, een, een, een liedje zingen. Of, je kunt daar gewoon naartoe. Hè? Het is niet zo dat je per se nee, katholiek hoeft dan, te zijn. of absoluut dat je, niet. Nee, nee, nee, maar dat is wel, dat is wel iets uh, om duidelijk te maken dit, voor dit, mensen. Dit is een manier om ook in het centrum uh, ergens een plek te vinden. En Want dit was een hele plek mooie die we konden vinden. Ja, mooie ruimte. Dus als het in een andere kerk of in een uh, neutraal plek, dan hadden we dat ook gewild. Als je dit zo even hoort. Eens is even een opzomming. Uh, de eerste twee ben ik al weer vergeten. <laughs> uh, komt het in de kranten staan? dit allemaal hier? Het staat in ieder geval... Uh, heel veel dingen proberen we in de krant te zetten. We ja. hebben elke 14 dagen een ladder, heet dat. Ja. In, uh, in de Zandvoortse krant. Daar staan die zaken in. En um, ja, we hebben een Facebookpagina. We hebben een website. Dus we proberen uh, mensen zoveel mogelijk te vertellen. En we hebben een brochure. En de website, dat is www.plus.zandvoort.nl Ja. En daar staat van alles op, als je in wilt schrijven voor een cursus, kan dat via de website. Je kunt ook langskomen, dat kan ook. Um, ja, we zijn elke, elke, dag, elke werkdag open, vanaf een uur of negen, ochtends tot een uur of vijf, s middags. Geweldig. Ja, het is een uh, behoorlijke activiteit daar. Heel veel respect voor jou. Ja. Voor al je Dank mensen. u wel. Ik zal het overbrengen aan, het aan de medewerkers. Ja. Die doen ja. dat. Ja, die doen dat. Geweldig. Okay. En kom alsjeblieft volgende maand weer terug. Ja, graag. Want graag. er is toch zoveel te melden. Ja, maar het is okay. leuk om u, steeds als u, weer... U, wat u, als u dat ook doet. Oh, <laughs> moet ik ook terugkomen. <laughs> nou, dat hangt van de redactie af. Dat, <laughs> of ik mag. Ja. <laughs> ja prima. Maar bedankt voor je komst. Okay, en we krijgen graag nu uh, een muziekje. We weten dus niet wat. Want is, uh, we hebben een verrassingsprogramma wat muziek betreft deze week. <laughs>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 And turn, turn, turn And a time to every purpose Under heaven A time of love A time of hate A time of war A time of peace A time you may embrace A time to... Thing. Turn, turn, turn There is a season Turn, turn, turn And they time Too late. Ja. De, de verrassing was de Birds. De yeah. Seas. Goed, Irene. Ja. <coughs> Goed. Tegenover ons zit uh, een, een uh, verzond voor het toch wel bekende man. Voor sommigen niet. Alleen van Hij... horen zeggen, dus. Hij is bekend geworden van de worst. Hij is bekend geworden van de tomtoezen. Hij is bekend geworden van het ontbijt voor 1 euro. Maar daar wil hij niet over praten. Want dat kost hem goudgeld. En dan weten we allemaal dat we het over de HEMA hebben. We mogen wel een beetje reclame maken. En dan zit tegenover ons Theo. Ja. Uh, yeah. Van der, Laan. Ja. Theo van der Laan. Ja, hij moet wel zeggen hoor, want het is natuurlijk wel een... uh, Theo is, is geen onbekende in Zandvoort, maar hij is niet gestart hier in Zandvoort. We gaan even terug naar je, je vader. Ja. Want ja. je vader is met de HEMA gestart. Ja, in Hillegom, hè? Ja, in Hillegom, in 1963. Eigenlijk. Ja, eigenlijk. Moet ik er praten? Oh. Ja. ja. Uh, e uh, eigenlijk zijn de contacten met de HEMA vanaf eind jaren 50. En uh, ik kan er heel veel terug gaan, maar even heel snel. De HEMA was na de oorlog natuurlijk een, een, een, een, een organisatie die uh, natuurlijk ook kapot was. alles was kapot. En uh, toen zocht men allerlei uh, ondernemers, families. Franchise die, ondernemers. Ja, maar dat heette toen echt nog was wel echt directie. Daar ben ik ook nog geweest al. Dus. Nu, ben, nu ben ik franchisenemer, maar ik vind dat een kleine demotie eigenlijk voor wat, uh, wat we eigenlijk hebben gedaan. Maar uh, nou, dat zal ik vertellen. Kijk, uiteindelijk was na de oorlog waren er 60 families die dus geld en arbeid in die HEMA stopten. En de, een van die families was mijn familie. Dus in die zin staan we wel we aan de, de, de voor. Hollandse maatschappij Amsterdam. Goed zo. Helemaal heilig. Ja, er zijn heel veel andere benamingen die ze ja. gebruiken. Oh ja, ja nee niet. die gaan we nu niet zeggen. Ja, Houd nee. dat is leuk. Maar goed. Nee, nee, het is het dus, dus, nou, toen zijn we in Hillegom begonnen en wij waren eigenlijk de vijfde HEMA die geopend werd. Dus na de oorlog de HEMA in de grote plaatsen zelf, weer winkels. En herstarten en wij met de families in de kleinere plekken. Nou, en dat is in Hillegom, want de voorouders van mijn moederskant, die waren. Dat waren winkeliers. Een hele dus daar, zat dat, daar zit het verband. En mijn vader die vond die winkels allemaal heel erg leuk. Maar die was eigenlijk toch wel meer van. Die vond politiek ook wel heel erg leuk. Dus die deed dat een beetje bij. Mijn moeder was echt het winkeldier. En in 1969 zijn, is mijn vader of 68 al eens gaan kijken in, in, in Zandvoort. Daar had hij wel wat mee. En in 1969 uh, was het zo dat... Uh, Jat uh, natuurlijk de firma Rinkel. Die bestaat ja. nog steeds. Daar ben ik ook directeur. Die, dat is een vastgoedfirma die alleen maar in Zandvoort dingen doet. Heel leuk en heel oud. Daar ben ik wel trots op op zich. En uh, wat heel naar was in die familie Rinkel... was een sterfgeval in 1969. En toen uh, is er... Uh, en dat, want dat was natuurlijk een bekend restaurant. Uh, nee, een bakkerij. en uh, was het, een, ja. tieroom. Tieroom was misschien het beste. Heel deftig was dat voor de oorlog ook. En uh, heb ik me laten vertellen, want ik ben niet van voor de oorlog. Maar, als het niet goed is, Minke van de Meulen, ja. dan mag je ik reageren, dat hoor. Je, dat is de, die heet met de ja. meisjesnaam, is, is, is, is, is Rinkel. Nee, Min, ja, die Minke. kennen we natuurlijk goed. Ja, Minke. Ja. En uh, dus, daar is toen de HEMA begonnen. En ik heb zelf dan wel het lintje met mijn zusje doorgeknipt in 1970. Hoe oud was je toen? Zeven jaar. was ik zeven jaar. En mijn zus was toen negen. En toen was de HEMA, als je nu, de HEMA is heel breed als je naar de voorkant kijkt. En dan wordt hij smal. En het eerste brede gedeelte, dat was toen de HEMA. Dus laten we zeggen zo'n 450 vierkante meter. Dat was de norm. En door de jaren heen zijn we langzaam naar achter gegroeid... naar de huidige norm van zeg maar een kleine duizend vierkante meter. Met horeca, zoals dat dan heet in de HEMA. En uh, waar de beroemde ontbijtjes uh, plaatsvinden. Dus, uh. Maar vanaf 1970 zijn we dus echt, uh, mijn vader, die, uh, zijn we echt langzaam gegroeid. Dan weer een stukje naar achter, weer een stukje naar achter langs. Totdat uh, dat was ook, die norm breidde zich ook uit. Die hemel werd ook groter. Zoals je bijvoorbeeld ook in de supermarkt ziet. Uh, was vroeger had je ook supermarkten van 200 meter. Die bestaan allemaal niet meer. Dat werd 4, 8.000. Nu zijn ze allemaal 2.000 meter of meer. Want dat is maar, maar de wat, markt. wat zat daar achter dan? Want ik bedoel, dat moet dat verdienen. Ja, ja. Uh, dus mensen die, die daar dan niet ruimte nee. hebben. Die... Je moet de omzet per vierkante meter halen. Anders kun je het gewoon niet waarmaken. Dus daar zit die vergroting in. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk het. het en die campagne. ruimte was eerst van iemand anders. Dus die heb je nou, ook. je had de firma Rinko Dat was Renault Garage. Daarachter. Dus achter de, waar nu zeg maar de Jongsma. DK markt zit. Ja. Jongsma, familie Jongsma. Ja. Uh, maar dat was ook wel weer. Uh, Rinco, Rinkel. Daar moeten we, die verbanden ken ik niet heel ja, goed. Dat maar zit dit is ook dit is weer ook Rinkel achter. Ja, daar zit Rinkel achter. En Rinkel, dat was ook een bakkerij. Als je naar de HEMA kijkt nu, de rechterkant, dus waar de koffieshop zit, Lunzoom, daar was vroeger een straat, heb ik me laten vertellen. En dan liep je naar achter, en achter waren tennisbanen, heb ik begrepen. Dat heb ja. ik gehoord, ja, ja, ja. Dat klopt. Maar dit is echt oud. Een, uh, een Wat een heel leuk verhaal is, wij zijn een keer aan het slopen geweest, jaren geleden. En toen kwamen we die zijdeur tegen, die was gewoon weggetimmerd. En er zat nog een koperen belletje met een veertien, die deed het nog. Die heeft daar gewoon vijftig jaar achter een plaat gezeten. Dat was wel grappig. Want als je naar de HEMA komt, dan heb ik zo'n verlaagd stuk waar wij. Koeken en dat soort dingen verkopen. En dat was eigenlijk een poort. Ja. Dus dat is overkapt. En, uh, ja. Maar we gaan eventjes stappen maken. Ja. Want anders zit ja, er over twee ja. uur. Even ja. we hier de geschiedenis ja, ja. halen ja, ja. Theo, je, Die ja. was zeven jaar toen je het lintje knipte ja, dan op een gegeven moment ontmoet je, ben je altijd in de zaak gebleven? Moest je heller... Ik ben vanaf. Ja, wij moesten er altijd meewerken. Dus dat, dat Schoonmaaktes... was ook. Uh, en uh, de, de, de komst uitpakken en noem maar op. Dus ja, we hebben altijd gewerkt. Echt, uh, mijn vader was daar uh, nogal streng in. Dus we hebben altijd meegewerkt. Ik ben op een gegeven moment op mijn vijftiende in Zandvoort, zeg maar. En Zandvoort, uh, ik denk dat dat ook wel te maken had met de uh, pubertijd. Dat ik het in Zandvoort in de winkel. Wel anoniemer en leuker vond dan in Hillegom, waar ik woonde. Ja. Ja, want daar kwam ik van. Dus dan gingen we daar. En ik ben altijd gebleven. En ik ben op, toen ik sessie was had ik een brommetje En dan reed ik naar Zandvoort. En dat was natuurlijk hier. Gebeurde natuurlijk hier In dit plaatsje zit natuurlijk altijd wel energie. En dat is in hele gom toch iets anders. Dan ontmoet je een vriendinnetje. Ja. Ik ben de Zandvoortse. echt Ant -Antoinette. Ant Antoinette. Daar ben ik mee getrouwd. Uh, maar nou maak je een grote sprong hoor. Maar goed. Uh, <lacht> maar ze is wel in Zandvoort geboren. Ze is echt de Zandvoortse. Ja. Dus dat, uh, kan ze wel, uh, dat kan ze wel zeggen. En uh, nou ja. Ik ben daar. Nou ja. Goed meegetrouwd in 1994. En in 1 januari 1995 heb ik de zaak. Uh, zeg maar overgenomen. Daarvoor werkte ik voor mijn vader, maar die was er weinig. En ik heb tussen in januari 1 januari ben ik echt, was ik de baas. Maar daarvoor was ik zeg maar, de onderbaas. Van 90 tot 95. Zo een beetje. Maar getrouwd? Drie Getra kinderen? Drie kinderen? Ja, oh ja, natuurlijk. Ja. Uh, drie kinderen. Uh, Merle, die inmiddels in Utrecht studeert. Uh, Rijn, die uh, zit in de vijfde. En Lovietje die is 13. En uh, dat is... Uh, uh, ja, die gaat niet naar school. Die is, uh, is uh, verstandig gehandicapt. Maar hij maar... heeft een lief kind. Maar ja, uh, je Zandvoorter zeg je. Ja. Hallo, je woont helemaal niet in Zandvoort meer. Nee, dat klopt. Ik woon niet meer in Zandvoort. Ik woon wel in de weg. Dus uh, dat, uh, dat dan weer wel. In de buurt. Ik woon in de buurt. Maar ik heb heel lang in Zandvoort gewoond. Ik heb gewoond op de Groot Krocht. Uh, op nummer 37. Uh, uh, wat vroeger de dames de koning woonden. Uh, dat, waren die, die zijn, dat waren drie ongetrouwden en een... Welgetrouwde of uh, vier, vier zusters geloof ik dat te wonen voor ons. Een heel beroemd huis. Uh, daar heb ik heel lang gewoond. Uh, en ik ben op een gegeven moment opgeschoven uh, bij de vorige... Uh, dat was in, zeg maar, in de tijd 6, 7, 98 toen had je ook weer zo'n huizenhoos. Dat het allemaal zo duur was. En ik groeide uit dat huis. Want ik had daar eigenlijk maar twee slaapkamers. En ik kreeg rijn. Dus dan moest er iets anders. En uh, nou, uiteindelijk is dit geworden. En ik heb nu een huis bezand voor de weg. Maar ik, kon, ik heb wel naar huis gekeken hier. Maar in de tijd was het ook weer heel duur. Zoals je nu, ja, nu is het Maar je zou dus wel terug willen komen? Nou, ik woon wel prettig. Dus ja. euh, ik hoef niet per se nee, je hoeft niet terug. per se terug. Nou ja, ik, we, we gaan op een gegeven moment wel weer kleiner. Dan is dat ja, dan, dan, dan, dan als de kinderen zeggen maar... En je hebt dat huis ook nodig, want jij hebt een hobby. En dat zijn oude auto's. Klopt. Ja, ja, ik, ben, uh, ja ik, heb, uh, ik heb een, een paar, oude, uh, paar oude auto's wel. Ik heb drie Jaguars. De oudste is van 62 en de jongste van 95. Daar rijd ik eigenlijk dagelijks in. Die. Daar rijden tolpen er niet mee? Die oude? Die oude, ja. Daar heb ik, ja en daar heb ik nog wel een paar viertjes. Hele mooie viertjes met... Um, met, uh, ook de jaren 60 met, uh, met hele bijzondere techniek En daar rijden we relletjes eigenlijk het meeste mee. En daar sleutel ik aan en ik heb een brug. Ik wil zeggen, want ja. zo'n hobby is natuurlijk leuk, maar je moet daar ook wel iets mee. Want het is ja. natuurlijk niet leuk om het neer te zetten. Nee, en dan je moet je allemaal Ik leen ze ook uit. Ik heb vaak uh, auto's die gebruikt. gisteren toevallig nog een goede doelenrally van uh, Daniel Den Hoed in Rotterdam. Nou, nee, ja. nee, ik wat auto's uit die rijden mensen naar rond en zo. En dat uh, levert dan weer geld op voor Daniel Den Hoed. En, uh, ja, maar goed. Ja. Dat is Goeie, hobby. Ja, Goeie hobby. Ja, goede hobby. In de sleutel. En die andere hobby, dat is waar we het ook over gaan hebben. De, uh, ja, ik, nog even een, een, oh, een stukje. Te... Want uh, wat de Zandvoorters niet weten. Er bestaat in Zandvoort een stichting of een groep mensen. Ja. En die noemen we de strandkorrels. Klopt. Ja, de strandkorrels. Dat zijn hele geheime, geheimzinnige. Het geheime genootschap. Genootschap. Ja. En die stoppen geld in een potje. En bepaalde Klopt. goede doelen kunnen daar een beroep op doen. Zandvoortse doelen kunnen een beroep doen. Jij en... zit daar ook in. Ja, het is natuurlijk geheim genootschap, Ik zit daar inderdaad. Zou in. het <lacht> <lacht> dus, dus nooit meer. Dus, eh, eh, maar eh, kijk, het is het mag het is geen geheim dat Jaap Kroon daar voorzitter is. Dus ja. die wordt altijd op een aard. <lacht> Nou, het is heel grappig. Want Overigens gevallig... is het geheimer dan je denkt, want in dit huis zit ook een lid. Ja. Nee, maar goed, ja. jij zit tegenover me. Ja. <laughs> ja, ja, nee, we is. hebben dus als uh, ik ben voorzitter van de Stichting uh, Nieuwjaarsconcerten oh, en ja. uh, wij hebben ook uh, een poging gedaan om uh, jullie aan te spreken. Oké. Okay. Uh, dus uh, okay. dus, okay. Nou ja, het is wel zo dat nou, de strakkers op dit radiozender thema uh, heeft ook een belangrijke bijdrage van jullie gehad. Ja. Nou ja, kijk, ik vind het jammer. Het ligt een klein beetje stil op dit moment ja. dat heeft te maken met de drukte van alles. Maar ook op een gegeven moment wel een beetje gebrek aan het uh, standgos dan. Dat we eigenlijk niet wisten waar we. Uh, hulp konden bieden. Of mensen konden ons niet vinden. Misschien ja, deden we het uh, niet goed. Maar, maar het bestaat nog steeds. Maar ja. het is niet heel actief moet ik wel zeggen. Maar er is nog wel wat geld. Dus uh, we, hebben, we doen ook bijvoorbeeld uh, met de ijsbaan hebben we dan uh, zeg maar als borg hebben we fungeerden. Nou dat is goed gegaan. Dat ja. zal misschien dit jaar weer gebeuren. Het zijn wel leuke dingen. Maar goed uh, moet ik ook zeggen. Het dat moet ook niet te bekend worden denk ik. Hè? Want dan is het misschien nou ja, ook het, niet meer. het om het op te maken. Maar het ja. is wel zo dat ook laten we zeggen. De afgelopen jaren waar een aantal leden zeiden. Nou we vinden het eigenlijk niet erg als we dit jaar geen bijdrage hoeven te... Ja. Omdat het natuurlijk allemaal wat magerer was hier en daar. Ja. Dus, uh... Je hebt nog een hobby. Je bent voorzitter van de Lions Club Zandvoort. Ja, dat klopt. Ik ben voorzitter van de Lions uh, Zandvoort. Uh, daar dit ben ik blij mee. Ja, natuurlijk. Dat is ook een eerfunctie uh, om voor ja. zo'n mooie organisatie uh, iets te mogen doen. Dit jaar uh, ben ik dus. Waar de staan de Lions voor? Uh... Nou, de Lions, uh, die had ik natuurlijk verwacht. <lacht> uh, het is, zeg, maar, uh, rond het uh, uh, begin van vorige eeuw is dat, uh, komt het uit Amerika. En daar was. Uh, de oorsprong is eigenlijk dat er uh, ondernemers, laat ik het zomaar. Noemen, businessmen, maar goed, ondernemers. Of, maar van alle gezinten eigenlijk, mannen. Die proberen hun, met hun netwerk goede doelen te. Uh, uh, uh, laten we zeggen, geld op te halen. en goede doelen te regelen voor. in de maatschappij. En uh, uh, een beetje goed burgerschap, maar dat vind ik eigenlijk een beetje ouderwetse term. Maar in ieder geval dat je helpt uh, waar je kan. En het mooie is natuurlijk dat de Lions doen alles voor niets. Dus het is dus allemaal energie en noem ja. maar op. Uh, en dat zijn vooral die contacten, hè? want daar gaat het dus om. Dat Jullie ja. hebben die contacten, jullie zitten op een bepaald niveau zeg maar, in de maatschappij. Waardoor ja. je meer contacten hebt en belangrijkere contacten. En, en die kun je gebruiken. Het is natuurlijk wel eens leuk als je iemand kan bellen en zegt... Goh, kun je uh, dit ja. of dat of, of zo. Dat, dat, dat is de oorsprong. In Amerika uh, is dat begonnen. Uh, uiteindelijk is een hele beroemde meneer, Melvin Jones, die heeft dat... Uh, uh, uh, zeg maar, tot een grotere uh, uh, organisatie uh, heeft hij gemaakt. Er is ook nog steeds een Melvin Jones Award. Wat ik wel leuk vind. Uh, misschien dat ik hem ooit nog eens een keer, uh, je weet het niet. Uit mag of krijgen. Nou, heb liever heb ik hem liever zelf. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ik, uh, het, is, het, is, uh, het, is, het is een club mensen. We hebben uh, twee keer per maand hebben we vergaderingen, dus het is best intensief. In dus, hoeveel leden heeft de club Antwoord? Nou, exact kan ik je dat niet vertellen, maar ik denk wel dat het zo'n uh, 6, 37 leden zijn. Hoe worden bezig. mensen benaderd? Even de... Dat gaat vanuit de club zelf. Dus je kijkt okay. om elkaar heen en dan zeggen nou, willen we die erbij? Die is misschien wel interessant. Die wordt dan eens gepolst en dan komt hij eens een keer erbij zitten en dan komt hij nog een keer bij zitten. En uiteindelijk moet het wel. Een beetje, een beetje klikken. Wederzijds. Ja. Want ik kan ook voorstellen dat de mensen. Nou, met die wil ik niet. Nou, dan wordt die ook niet gevraagd. Nee. Want dat heeft geen zin. Maar zijn er zijn ook vrouwen bij, hè? Want ik bedoel dat. Uh... Nou, er zijn eh, vrouwenlijns, ja. Ja, ja. Dus um, ik, heb, ik heb even wat, wat speurwerk gedaan. Ja. Uh, volgend jaar bestaat die Lions Club Zandvoort 50 jaar. 50 jaar, ja. Dat is wel heel bijzonder dat ik dan ook nog eens president ben. En dat, uh, dat, uh, ja, dat ja. moeten we natuurlijk gaan vieren. Even over Lions Zandvoort. Dat is uh, denk ik in de, in de regio Kernemeland een van de. Van de uh, ja, laat ik maar zeggen. Toch wel actieve en grotere verenigingen. En het mooie van, en het bijzondere van Lions Zandvoort is dat naast de Lions Zandvoort zit ook nog een stichting. En die stichting, en dat is bijzonder, want dat hebben we niet alle Lions. Dat is uh, heel lang geleden is dat. Bedacht door leden, dat is heel slim geweest. En die stichting heet Stichting Lines Helpen Kinderen. En wat de bedoeling is, dat alle euro's die we ophalen, dat die via die stichting naar doelen gaan waar kinderen mee geholpen worden. En we willen uh, het verschil maken, dus we willen uh, dingen waarmaken die niet, niet kunnen. Overigens, wat interessant is, is uh, uh, wij zijn bezig met een project om te faciliteren en mee te doen. Uh, om kinderen sport, uh, uh, toegang tot sport te geven. Kinderen die uh, uh, misschien ja, uh, van huis uit uh, uh, dat niet direct allemaal direct kunnen betalen. En nou, dat vind ik een prachtig, prachtig doel. Ja. Dus daar dan gaat er ook echt wel uh, forse bedragen. En dan praat ik echt wel over, laten we zeggen, 20.000, 25 25.000 euro heen. Hè? Dat zijn wel serieuze bedragen. Dat, ik heb mee. begrepen dat wordt volgende week aangeboden. Ja, nou fantastisch. Dat bedrag. En het is puur bedoeld voor kinderen uit Zandvoort. Ja. Ja, een uh, heel mooi initiatief. Uh, nou, dat is een prachtig initiatief, ja, ja, toch? echt een, uh, fantastisch. Zelf, zelf, uh, maar aan de geld kan niet zomaar komen, daar moet je activiteiten voor doen. Juist, uh, en daarom, uh, kijk, de Lions, wat de Lions dan doen, we zitten bij elkaar en we bedenken allerlei activiteiten. En uh, om er een paar te noemen, we hebben een prachtige Britsdrijf hier in Zandvoort. In de Kroeg. Is, in de Kroeg. Uh, waar, waar elk jaar echt, echt heel veel mensen op afkomen. Dat levert. Uh, Welke kroeg is dat? Nee, dat zijn oh, eigenaarsnapskroegen, ja. Okay. Daar wordt dan de hele dag gebridged. En er wordt geluncht. En dat, dat is heel serieus met zaalwachten. Want Britsers zijn serieus. Ja, ja, ja. Heel erg leuk is dat. De 26 oktober. Aanstaande is het weer. En uh, zondag. En dat is een hartstikke leuke dag. Daar komen van heen en ver mensen op af. En uh, ook heel veel recidivisten die zeggen: Nou, dat wil ik weer. Hartstikke leuk. Nou, we hebben een. Uh, uh, dat ligt. Met circuit proberen we dingen te doen. We hebben Classic Mornings, dat ligt het laatste jaar een beetje stil, maar dat gaan we weer oppakken. Iets met, met de auto's, want ja, zand hebben circuit. Uh, we hebben een prachtig golfevenement, wat dit jaar echt binnen no time uitverkocht is. 25 flights, dat zijn Aanstaande meestal bedrijven. Omhoog. Aanstaande malen. Aanstaande malen. Ja. Ja. Uh, ja, en daar halen we dus best geld mee op. En we hebben natuurlijk, en, daar, uh, en dat is uh, zondag 5 oktober, Culture at the Beach. Waar ja. wordt trouwens die, uh, die golfwedstrijd gespeeld? Op de kennis. Ja. Okay. En dan zie je dus weer, dan, bellen we, dan kunnen we bellen of misschien hebben we wel iemand die daar lid is. En dan... Precies. Overigens betalen we daar wel voor hoor, dat is niet gratis maar we krijgen natuurlijk korting. Ja. He, want dat is, hoef je ook niet willen, we ook niet. Want we hebben. Het is nu natuurlijk. Kijk, wij kosten als Lions niks, maar we, willen, we, we moeten het faciliteren en ja. we moeten dingen wel huren en zo. Culture to be Ja, Ja, nou, ik vind het een heel, heel mooi project. Uh, het, is, het, is, het, het idee uh, is ontstaan in de Lions en we, dat we eigenlijk uh, van oorsprong wilden, was jong talent in samenwerking met het concertgebouw wilden we uh, op het strand laten doen. Waar, dat had een aantal uh, raakvlakken, ook met Zandvoort. Een seizoenverlengende activiteit. Uh, Zandvoort ook cultureel op de kaart zetten, meer met een beetje exposure ook naar de, de buitenwacht. En het, het is gewoon erg leuk. En het goede doel. Want uiteindelijk is het zo dat we een deel overhouden. En die baten die gaan dus via de stichting weer naar allerlei prachtige doelen. En waar is het dit jaar? Het is op, op de vaste stand. Dus we hebben nautiek. We hebben uh, plazant. We hebben far out. Vogels. Één, ja, vier vier dat klopt. Ik heb... Ja, nee, nee, ik, ik was ja, even... We hebben dit... dit is nu, ik, oh, nee, het zal vervelend als ik de standtent vergeet. nee, nee. nee, nee af, ja, vier, ja. ja, Maar wat ga je er doen? Nou, het is zo. Een, een kaartje kost uh, 75 euro. Dan denk je, oh, wat een geld. Nee. Maar... Je krijgt er eten voor. Je krijgt er eten voor. Je krijgt er vier optredens voor. Cabaret, muziek, noem maar op. En er gaat 25 euro... min en dat moet ik wel even bijzeggen, een bepaald soort kosten want wij huren bijvoorbeeld microfoons en, en, en, en versterkers en dat soort dingen maar laten we zeggen, we proberen 25 euro proberen dat slim te doen, naar het goede doel ja. dus wie, uiteindelijk voor een... wie treedt erop, op, ja, dat is... Uh, uh, dan moet, dan moet ik moet even mijn bril hebben, want dat kan ik uh, niet uh, even pakken <lacht> het is toch wat ja, mijn ogen worden slechter ik kan dus <lacht> 50, 50 plus, 55 plus arm heeft hij heerlijk <lacht> uh, kijk, ja, we hebben dus optredens uh, uh, van René van Meuren Kees van Amstel. Stop, Kees van Amstel. Ja. Ken je die man? Ik ken hem niet. Ik heb hem ook nog niet Het geloven. is een Zandvoortse jongen. Ja, hij is. heet Kees Tam. En hij is jarenlang hier presentator geweest van de CFM Goedemorgen Zandvoort. Oh, we zaten hier op deze plek mensen te interviewen. Wat erg dat ik dat niet weet. Nee. Dat, ja. Geeft niet. Nou ja goed, het is, het is dit jaar, we hebben nog uh, Maarten Ebbers en uh, uh, Lieve Bertha. En dat zijn, uh, uh, ik moet het wel zeggen, wij, die programmering die gaat uh, echt via het officiële, uh, via meneer van het Concertgebouw uit Harem. Die ook in Alkmaar werkt. En die jongen heet Adiaan de Bruin en dat is een, een ik weet eigenlijk niet hoe, dus hoe je zo'n functie noemt, maar die regelt dus, die heeft in zijn agenda alle telefoonnummers van alle kantoren van dit soort mensen. We hebben natuurlijk iconen gehad, we hebben Kees van Koten al gehad, uh, maar... Het oorspronkelijke idee was een, een, een, het, het aandacht van jong aanstormend talent. En het leuke daarvan is dat we nu weer prachtige uh, mensen hebben opgesteld. Het zijn hele leuke avonden. Je krijgt, uh, Wat voor soort uh, entertainment is dat dan? Nou, het is cabaret en muziek door elkaar heen. Maar cultureel. Vorig jaar was, vond naar mijn smaak uh, iets te veel cabaret. En dat is. Uh, dit jaar proberen we dat dus met muziek. Maar we willen dat uitbreiden, want we willen. We moeten er ook van leren. Maar we zitten vol, praktisch vol. Maar we moeten nog 100 kaarten, de standtent zitten praktisch vol. maar we hebben nog, Dus 25 plaatsen per paviljoen willen we nog proberen te verkopen. Oké, okay, bij deze dus. Waar ja. kan ik die kaarten kopen? Nou, die kaarten kun je bij de paviljoens kopen. Maar je kunt ook op de site, de Lisa-site. Uh, uh, het max is dus bij de paviljoens zelf. Hè, dus uh, Nautiek, frazant, uh, Far Out en Vogels. Ja... Uh, daar dan heb je ze direct in handen. Je kunt ze via de site. Het wordt natuurlijk het is al snel, want Wat de is de site? De Lisa uh, je kunt naar de lisa site uh, gaan. Lisa. L i z a. Ja. .nl. Ja. <laughs> Wat weet je dat goed? <laughs> ik heb me goed voorbereid. <laughs> maar goed, uh, dus bij via de site. Het kan ook via het Concertgebouw zelfs. Ja. Uh, daar kun je ook kaarten. Dus via de site van het Concertgebouw. Ik zou zeggen, uh, doe het is voor het goede doel. Maar het is ook. Het is. Het is zondag, het begint om vijf uur. En, het, en om tien uur s'avonds is het afgelopen. Je bent op tijd in bed en je en hebt een, een hele, een hele leuke middag gehad. Ja. En je krijgt echt mensen te zien die, die altijd de volgende keer weer op tv komen. Het is hartstikke leuk. Goed voor Zandvoort. We willen dat uitbreiden uiteindelijk naar iets waar we misschien wel 600 mensen op afkomen. Dit jaar ja. komen we 400 mensen. Maar we kunnen per paviljoen nog steeds zo'n 20, 25 kaarten verkopen. En dan zit het lekker vol. Dat is leuk. Ja. En je krijgt dus een voorgerecht. Je krijgt dan, je krijgt een optreden. we zijn overigens, dat wil ik wel even zeggen, spreekstalmeesters. En dat zijn ook niet de minste: Milou jan J. Pietersen, Ellen Dikker en Johnny Kraaikamp. Die praten de avond aan elkaar. Die zijn dus verdeeld over de paviljoens. Dus die gaan niet, die schuiven niet, maar de artiesten wel. Okay. En het is hartstikke los. Ik zeg, kom alle, het kan nog net. Het zijn nog een paar kaarten. Maar het is. En ja, uh, ik hoop dat mensen inderdaad dus herkennen die 75 euro. Eigenlijk is het 50 euro en je geeft 25 aan het goede doel. Oh ja. En dan heb je een maaltijd en vier optredens. En dan is het eigenlijk niet duur. Nee, dan is dat niet Theo, duur. we gaan afsluiten. Ja, jammer. Ik kan me helemaal, nog even de dag dat dit is. Even nog even de datum. 5 oktober. 5 oktober. 5 oktober. 5 oktober. En, uh, maar uh, volgende week koop eerder je kaarten, want we moeten dat allemaal toch voorbereiden. We moeten die zaalindelingen doen. Dat is en zij moeten werk. voor de keuken ook rekening houden met het aantal mensen ja. die ze... En wilt u van Theo meer weten, ga naar de HEMA. Neem een worst of een tompoes. Want hij loopt... <laughs> of een op, op een ontbijtje. Op een ontbijtje. Bedankt voor je komst. Dankjewel ja. Theo. Ja, dankjewel. Ja, we, Ik... halen, we halen even de plaat weg. Want we zijn erg blij dat uh, Belinda Geurissen tegenover ons zit. De voorzitter van onze uh, omroep. Goedemorgen, Belinda. Uh, Goedemorgen. De, de oud-wethouder. En uh, nog steeds toch de dame van, die alles weet van de windmolens uh, voor heel Nederland. En we lazen vanmorgen in de krant dat Kamp heeft, heeft zich uitgesproken. Minister Kamp. Dat klopt. Wat de... is de consequentie? De consequentie is dat het kabinet gisteren heeft besloten... Om drie mega windmolenparken op zee te gaan bouwen. Alle bestaande vergunningen zeg maar, die er zijn, die al waren uitgegeven in het verleden, om die uh, in te trekken. En voor Zandvoort betekent het... Het positieve nieuws is dat de windmolenparken op zes kilometer voor de kust, waar we allemaal zo bang voor waren, die zijn absoluut van de baan. Wow. Maar de consequentie is dat ze... Maar de consequenties. En daarom zeg ik meteen dat is de maar erachteraan. Dat is het, het plan wat ze nu hebben: een windmolenpark. Wel voor de kust van Zandvoort-Noordwijk. En dan als we even gaan kijken naar uh, Zandvoort-Zuid. Wat nu gebouwd wordt: Luchten Duinen... Dan is de bedoeling dat daar. ...in het verlengde, de voor zeg maar een park komt... ...en dan richting uh, Noordwijk-Katwijk afzak En dat komt dan te liggen op 18,5 kilometer uit de kustlijn. En het huidige park wat gebouwd wordt? Hoe... Dat, dat, is, dat staat buiten. Dat maakt, gaat onderdeel worden van het mega windmolenpark. Maar even de buiten hier bedoelt, die staan verder van de kust af? Ja, de, het huidige park wat nu gebouwd wordt, Luchterduinen... ...dat staat op 23 kilometer. Okay. Dus het komt 5 kilometer dichterbij. Maar richting Noordwijk-Katwijk, niet richting Zandvoort? Driend, het komt, uh, als je gaat, even bij Tijn aangesloten, dat is de mooiste zuidboulevard ja. En je ziet wat er gebouwd wordt. Dus het komt vijf kilometer dichter naar de kustlijn. Dus ja. naar Zandvoort toe. En er dan vervolgens richting het zuiden afzakkend. Dus het komt niet zeg maar, richting het noorden van Zandvoort. Het komt wel iets dichter op de kust, maar we zakken af naar het zuiden. Dat betekent dus dat het voor ons minder zichtbaar uh, is? Of niet helemaal? Nou, wij houden, laat ik het zomaar zeggen, hier voor de kust houden wij een vrij stuk. Oké. Okay. Want in het noorden heb je Amalia Park, bij Amuiden. Dan hebben we natuurlijk de luchtenduinen wat gebouwd wordt. En daartussen blijft het open. Okay. Hier zijn geen bezwaarmogelijkheden ja, meer. Jawel. Jawel. Oh, okay. <laughs> Kijk, missie 1 was uh, niet uh, dicht voor de kust. Ja. Dat zeg ik maar, die is geslaagd. Net zoals Rambo heb je ook Rambo, hè? 1 tot en met 5. Dus we ja. beginnen nu aan uh, missie 2. Ja. En missie 2 is ook niet op die 18,5 kilometer... maar gewoon echt ver weg op zee en Muidenver. Ja. Want die optie is ondertussen ook vervallen. En die willen we graag weer op de kaart hebben. En verplaatsen dan maar het hele park wat je nu gepland hier hebt voor de kust. Ja. Maar heel ver weg. Dus dat en een is nu missie is, is, twee. Dat is een uh, kilometertje of 40, 50. Dan okay. zien we het gewoon allemaal niet. Ja. Dus dat is nu uh, de volgende volgens mij.. Volgens mij ook veel meer, uh, meer wind productie. Want meer is meer opbrengsten. Ja. Dus um, het betekent nu, het is het plan van het kabinet. De ministerraad heeft besloten. Het gaat nu naar de Tweede Kamer. De brief met de onderliggende stukken. En omdat het gebied wat ze hier, waar ze die willen uh, plannen geen aangewezen gebied is, krijgen we nog weer helemaal de procedure van bezwaar maken. Dus, dus dat betekent. Heeft... Nou, ze willen wel een versnelde procedure maken, begrijp ik al. Dus het betekent gewoon dus dat ik uh, alle zandvoortes weer oproep om gewoon. Uh... Is dit ook echt een gevolg van het protest wat er ja, geweest is? Dit ja, is absoluut. echt gewoon het ja, feit. Nee, hakken in het zand. En we willen het niet. En nee, dit maar, heeft gewoon succes gehad. Juist. En ook gewoon een keer die lobby inzetten. Met elkaar. Ervoor ja. gaan. Petities. Handtekeningen. Ja. Naar daarna. Blijven pushen. Mensen hierheen halen. Ja. Je geluid laten horen. Ja. Alternatieven bieden. Ook dat. En het is ook nu gewoon erkend. Dat uh, in het besluit wat ze hebben genomen. Naar die plek. En dan geven de ministers ook aan. Want we hebben zeker geluisterd naar de kustgemeente. Maar, ik zeg luister nog iets meer. Dus dat is nu de volgende ik, uitdaging. Ik, ik las op Facebook ook het woord uh, thorium. Of hoe heet dat? Ja, thorium. Thorium. Ik denk dat dat een heel leuk is voor een andere keer een uitzending. Want dat is namelijk een. ...een, een zeg maar, vervanging van uranium... ...zonder een negatieve gevolg van ja. uranium. Ik heb het al, al veel eerder gehoord... ...want ja. ik, ik weet dat Emmy, Emmy Stobbelaar... ...is daar ja, nou, uh, al heel lang mee bezig... Ja. En, ...en die heeft dat dus ook... ...toen op Facebook gezet, ben ik het gaan lezen... ...en toen dacht ik van wow... Ja, waarom, ik met... ...waarom zien meer mensen dit niet? Maar nou, goed, dat, is gaat dat, is, komen. Dus, uh, dat gaat komen. <laughs> daar gaan we het een andere maar, keer over ja, goed. hebben. Lijkt maar goed plan. Uh, namens Sonvoort en namens de radio... ...en namens de luisteraars complimenten... ...met het bereikte resultaat ja, nu. Zeker. Ja. Je hebt er wel aan getrokken de afgelopen jaren. Nee, dat is wel. En ik, ik denk ook, dat hebben we met elkaar gedaan. Ja. Want niet te vergeten ook... Ja, maar Albert, was toch de en ja, je bent ook nog toe Albert Korper en ja. diverse mensen eromheen. Maar je, maar, je kan het natuurlijk nooit leggen, Maar, nee. dat is wel, maar kijk, je, je kunt wel dat de Dan kun je je gezicht laten ja. zien. Als, ja. je, als je in een bepaalde positie zit, dan heb je natuurlijk meer kracht. En als je dat dan gebruikt, dan, dan doe je na. Nou en je dus. blijft voorlopig nog wel even de kaart trekken? Ja hoor, ik zat van de week zat ik al in Den Haag. En ik zit er, binnenkort zit ik er weer. Dus, uh... Ze kennen je daar. Ja hoor. <laughs> <laughs> ja. Hartstikke mooi. We moeten eruit geloof ik, hè. of nog niet. Of hebben we nog een minuutje. Uh, ja, nou ja. Nog één die vragen. Ja, nee. Nog één ding. Afgelopen dinsdag hadden we raad. Wat is er met dat zwembad? Moet het weg, moet het niet weg? Dat is de discussie nog. Oh, uh, het is nog niet klaar. <laughs> Nou, we wachten toch. Ja, Want dan ja. zouden we zouden hier wethouder kunnen krijgen, maar die nee, kunnen we komen. Dat ligt iets ingewikkelder dan het simpele sloop, of niet? Okay. Dat zit een, een verhaal achter. Oké. Okay. Oké, okay. nou, dat horen we het. dan ook ja, nog. Achter. En veel succes uit de windmolen Ja, de Goed We gaan eventjes boodschappen doen. Ja. En hierna komen we terug en dan gaan we over een, de volgende concert praten. Chantikoren. Ja, Koren. Theo komt oh, Weer een Theo. Theo Verburg, die komt er. En praten. dan uh, Philip Minnebo. En vervolgens gaan we Beestdag, Korendag. En ik zag net al op Facebook dat er ook al uh, fors wordt uh, gereest uh, daar op het circuit. De DTM, ja, de DTM is uh, DTM in zijn bezig. volle gang. Dus ja. uh, die moeten we ook niet vergeten. We gaan eruit. We we